1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Reeks aanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Bestand in Syrië opnieuw geschonden. En Ethiopiër Adane wint Marathon Rotterdam. Het weer vanmiddag in het zuiden en oosten kans op een buitje. Van het noorden klaart het langs op, op en is er af en toe wat zon. Morgen wat meer zon. Het wordt dan ongeveer 9 graden. De dagen daarna wisselvallig en iets hogere temperaturen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een serie aanslagen gepleegd. Op meerdere plekken in de stad gingen bommen af en op dit moment wordt er nog gevochten. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend. Correspondent Lucas Waagmeester, heb jij een beeld van wat er zich op dit moment in Kabul afspeelt? Ja, wat even schrikken is bij dit soort dingen is natuurlijk dat het in het centrum van Kabul gebeurt. Het is hier echt gecoördineerd gebeurd. Een aantal klappen op verschillende plekken tegelijk. Er zijn uh, meer dan tien explosies gehoord in een tijdsbestek van minder dan een half uur. Uh, huizen van ambassadepersoneel. Uh, er zijn bommen afgegaan ook bij het hoofdkwartier van de NAVO en bij het parlement. Verderop in de stad. De Russische en Duitse ambassaden zijn door raketten getroffen, of tenminste, die zijn daarop afgevuurd. Dus een hele reeks plekken in de stad. En de Taliban heeft onmiddellijk de verantwoordelijkheid opgeëist. Terwijl er nog vuurgevechten bezig zijn in de stad, die bommenleggers die, die storten zich dan op, op hun doelwit om de impact uh, te vergroten. Dat is allemaal op dit moment nog aan de gang. Dus we hebben nog geen idee, geen beeld van het aantal slachtoffers en de schade die hier wordt aangericht. Nu zijn er vaker aanslagen in Kabul, maar als ik jou nu zo hoor, is dit groter. Ja, we hebben toch even geen serieuze aanslag gezien in de hoofdstad. De laatste keer was in februari, maar ja, natuurlijk is die stad het wel gewend. Uh, na de winter staat de Taliban meestal uh, op. Hè, de laatste jaren in het voorjaar houden Afghanen hun hart vast. Omdat er dan vaak in de provincie weer gevechten oplaaien en ook in de steden weer aanslagen worden gepleegd. Ja, is dit de aftrap van zo'n nieuw lenteoffensief? Daar lijkt het wel een beetje op zoveel plekken tegelijk. Er zijn nu ook berichten, nu net, dat op verschillende plekken in de provincie... in Logar, in Paktia, in Jalalabad... dat daar ook NAVO-basis en, en, en politiebureaus worden aangevallen. Dus ja, we moeten echt in de komende uur even horen en zien... Eh, met hoeveel vuurkracht deze groep militanten probeert... het leven in Afghanistan eh, te ontregelen op dit moment. We spreken hier later weer. Correspondent Lucas Waagmeester. Een dag nadat de VN-veiligheidsraad het eens werd over het sturen van een waarnemersmissie naar Syrië... komen er berichten over nieuw geweld. Liesel Thomassen sprak een uur geleden met correspondent Sander van Hoorn.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 volgen er dus geen verdere besluiten van de internationale gemeenschap. En het is die tijd die de Syrische regering nodig heeft. Als het volgende kabinet besluit om de Joint Strike Fighter te kopen... dan zullen dat er minder zijn dan de aanvankelijk geplande 85. Dat zei minister Hillen van Defensie in het tv-programma Buitenhof... in antwoord op een vraag van presentator Pieter Jan Hagens of u blijft bij dat aantal van 85 toestellen. Want dat is het dat idee, dat niet. zouden we gaan dat ik, kopen. Dat denk ik niet, maar het is, het is iets anders. we hebben natuurlijk ons ingekocht... Dat denkt wij, u niet? Dat denk ik niet nee, Hoeveel worden er dan? Zal, geen idee, dat zal minder worden. Want het volgende kabinet gaat erover beslissen, niet wij. Maar het wordt zeker minder. Maar het zal zeker minder worden. Maar in ieder en geval, hebben we het dan over vijf of tientallen? Ja, dat gaan we nog zien, maar, maar dat aantal wat we oorspronkelijk hadden... dat gaan we niet meer halen. Het aantal F-16 is sindsdien ook teruggebracht. En toen wij dat in de tijd op inschreven, gingen we uit van het aantal F-16's van toen. Nou, inmiddels, ik heb al gezegd, toen ik minister werd, waren het er nog 190. Het zijn er nu 68. Ja. Uh, dus dat, dat gaat ook terug. Dus het aantal, dat zal wel minder worden. Volgens de oorspronkelijke plannen bekijkt Nederland de aanschaf van 85 JSF's. En nu de prijs daarvan oploopt, zal dat aantal mogelijk minder worden. Hoeveel precies, dat gaan we nog zien, zei Hille. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Zevenbergen in Noord-Brabant heeft de politie vanochtend... een illegale houseparty beëindigd. Het feest was in een bosgebied. Halverwege de nacht waarschuwde de politie dat het feest binnen een uur moest stoppen. Maar de feestgangers bleven toestromen. Er is niemand opgepakt, zegt de politie. Er is natuurlijk niemand die dit organiseert. Behalve degene die achter de knoppen staat. Uh, lijkt daar niemand verantwoordelijk voor... Uh, ja, en als je dan iemand daarop kunt uh, aanspreken... en eventueel het proces voorbaan geven... dan zullen we dat ook niet uh, nalaten. Maar in dit geval was dat niet het geval. Uh, en hebben we ervoor gekozen om het vreedzaam te beëindigen... niemand aan te houden. Omdat de agenten het te gevaarlijk vonden om in het donker op te treden... wachtten ze tot het licht werd. Daarna stuurden ze de honderden feestrangers weg. We gaan even naar het voetbal toe. In de Eredivisie is het kwakkelende FC Groningen tegen Rode JC bezig. Henk Kok, wat de stand? Het is 1-0 geworden voor, voor Roda door een doepen van de vrije verdediger Wila, die zes weken aan de kant moest zitten vanwege een teenblessure, een gebroken teen. Er werden vrije schoppen genomen aan de rechterkant van het veld, Die werd genomen door de linksbenige verdediger Hemten. Villa, de centrale verdediger, was mee naar voren gegaan. En, en niemand lette op in de verdediging van FC Groningen. Villa stond helemaal vrij voor de goal voor Luciano en hij maakte er 1-0 van. Verder is het een uh, zeer uh, saaie wedstrijd, weinig opwindend... en ik kom daarmee absoluut niet in een Verder is er eigenlijk helemaal niks gebeurd in deze wedstrijd. Of het moet al zijn, een klein kansje voor zoek op een voorzet van Burnett... vanaf de linkerkant van het veld. Maar Roda leidt in deze oerzaai ontmoeting met 1-0... door een doelpunt van de verdediger Vila. Gaan wij hier maar snel verder. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker vijf mensen omgekomen door een tornado. Volgens de autoriteiten vielen de slachtoffers in het noordwesten van de staat...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 Geen slecht behandelde kip meer in sommige producten van Unilever. Vanaf volgend jaar worden onder meer de kipknakworstjes van Unox gemaakt... van kippen die meer levensruimte hebben gehad... en die vrijwel geen antibiotica krijgen toegediend. Daarna volgen andere producten met kip, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Het varkensvlees dat in de rookworsten zit... willen we volledig over naar beter leven 1 ster. Nou, dat is nu, we zitten nu op 60 procent, dus dat is, een, uh, dat, dat is al een heel eind.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 Toen kwamen we snel bij de, bij de kipknaks, want die worden in os gemaakt. Dat betekent dat we bovenop de productie zitten. Dus dat we heel goed zelf in de hand hebben van... ja, als er maar een deel um, niet-plofkip binnenkomt... dan kunnen we dat direct uh, naar de kipknaks uh, doorsluizen. En dat gaat Unilever nu dus doen. De Europese Voedselautoriteit ringt er al langer bij voedingsmiddelenfabrikanten op aan... om geen kippen te gebruiken die snel worden vetgemest.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 Koen Rijmakers leverde bij de Marathon van Rotterdam... een uitstekende prestatie met een zesde plaats. Maar hij miste de limiet voor de Olympische Spelen op 35 seconden. Bij de vrouwen deed Miranda Boonstra een poging de Spelen te halen. En die houtkamp, is zij al binnen? Ja, ze is binnen. En wat denk je? 8 seconden boven de limiet voor de Olympische Spelen. En dat is op een afstand van 42 kilometer en 195 meter natuurlijk helemaal niets. Het is uh, triest maar waar, maar het is wel een prachtige prestatie van haar. Bijna twee minuten onder haar persoonlijk record. En de dames deden het toch opvallend tijdens deze marathon van Rotterdam. Tiki Gelana uit Ethiopië. Zij was de beste vrouw. Zij liep 2.18.57. Een prachtig nieuw parcoursrecord. En de vierde tijd ooit op de marathon bij vrouwen. En dan bij de de eindtijden bij de mannen op de eerste plaats. Toch wel verrassend. Adane uit Ethiopië. 2-0-4-48. Een dikke minuut boven het wereldrecord. Voor zijn landgenoot Veleke. En de grote favoriet Mossop op de derde plaats. Geen wereldrecord. Daar waren... De omstandigheden gewoon niet goed genoeg voor. Maar wel dus Koen Rijmakers op de zesde plaats. 2.10.35. Net boven de Olympische limiet. En ondanks dat hij dat miste, is hij toch tevreden. Lange tijd onder en op het schema gezeten. En dat was natuurlijk het doel dat mislukt. Maar ik moet zeggen dat met deze omstandigheden deze tijd... ben ik toch wel tevreden mee. Dan gaan we naar wielrennen, naar het zuiden van Limburg. De Amstel Gold Race is er een kopgroep van negen man, Gio Lippens. Krijgen ze een beetje de ruimte van het peloton? Ze krijgen de ruimte van het peloton, want de voorsprong is op dit moment... terwijl ze zojuist door de bevoorradingszone zijn gereden. 11 minuten en 30 seconden er is dus een half minuutje maar afgegaan... van die voorsprong van die negen koplopers. Bardet, Bilbao, de Nederlander Raymond Kreda, Alex House, een Amerikaan, ploeggenoot van Kreda, Kaathoven, Stortoni, Delfos, Lita... Pino, dat zijn de mannen die het zijn in de kopgroep. En die dus de ruimte krijgen van het peloton. Maar in het peloton zien we wel zo langzamerhand wat ploegen op kop rijden. ploegen van Katusha, de favorieten natuurlijk. Oscar Frere, Joaquin Rodriguez zijn daar een beetje de grote namen. En de ploeg van BMC. En dan denk je meteen aan Philippe Gilbert, de winnaar van de afgelopen twee jaar. Cadel Evans en Greg van Avermaat. Dat zijn toch wel de ploegen die op dit moment het tempo maken aan kop van het peloton. Eén ding is zeker, Rabobank heeft het van tevoren al gezegd. De afgelopen tien jaar nemen zij voortdurend het initiatief in de achtervolging op een kopgroep. Dit jaar zouden ze dat niet doen. Nico Verhoeven houdt woord, want de Rabobank heeft zich nog niet aan front van het peloton gemeld. Zij houden zich dus nog rustig. Afwachten straks wat de finale brengt. Nog even terug naar Henk Kok. Groningen-Rode JC is het nog steeds zo saai, Henk? ja Het is een star, maar ik kijk net naar de score van Jonker Die wordt nog gepikt door Luciano, de doelman van FC Groningen. Maar diezelfde Jonker had met deze 1-0 stand in het voordeel van Roda... door een doelpunt van Wielaert. Een dot van een kans op 2-0. Maar die miste die kans en de verdediging van Groningen... die faalde weer in alle opzichten. Het is een zeer moeizame wedstrijd voor FC Groningen. Roda komt af en toe in het 16 meter gebied Voetbal wat gemakkelijker dan FC Groningen. Maar FC Groningen zwalkend. Het publiek begint te morren. En als het publiek begint te morren... In de Euroborg, dan moet de trainer voor oppassen. Er zijn heel veel trainers in het verleden gesneuveld, omdat het publiek in opstand kwam. Ik denk maar even aan Rob Jacobs, ik denk maar even aan Theo Fonken, zo kan ik er nog wel een paar opnoemen. Pieter Huisdaar staat onder geweldige druk van FC Groningen. Heeft van de laatste twaalf wedstrijden hebben ze negen verloren en slechts drie gewonnen. En de concurrent in deze wedstrijd is eigenlijk Roda, maar aan de achtste plaats aan play voor Europees voetbal, of daar eventueel aan deel te nemen, daar denkt FC Groningen helemaal niet meer aan. FC Groningen is Zwalken komt kwalitatief tegen Roda. Veel te kort. En Roda leidt er nog terecht met 1-0. En Groningen kansen. één heel klein kansje voor Soek. Hij time de verkeerd. Komt hij de bal voor langs. Roda voetbal gemakkelijker zonder te heel veel potten te breken. Maar laat ik nog even gaan kijken naar deze aanval van Groningen. Misschien dat Tadis stop leeft hier. Jee, de rechterverdediger moet hem terugleggen op het Bos. Groningen trouwens dit keer in een 4-3-3 opstelling. In het verleden altijd vijf middenvelden waarvan twee verdedigend. Maar nu speelt Tadis aan de linkerkant diep en Bos aan de rechterkant diep en in Soek, Dat is bij de aanvalspits van FC Groningen. Maar dat brengt ook geen verbetering in het spel. Groningen staat met 1-0 achter en het publiek mort, mort en mort. Verkeersinformatie. In Den Haag, Joen Bakker. Met files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hoevenlaken en Buntschoten, 6 kilometer... en de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... Tussen Nieuwegein en Utrecht lagen wij de vijf kilometer. Dankjewel, John. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Afghaanse hoofdstad Kabul is getroffen door een reeks aanslagen. Vooral regeringsgebouwen en ambassades lijken het doelwit. Bestand in Syrië is opnieuw geschonden. Er zijn meldingen over geweld in de steden Homs en Aleppo. En de Ethiopier Adane heeft de marathon van Rotterdam gewonnen. De Nederlanders liepen goede tijden, maar misten net de limiet voor de Spelen.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 Verder vliegende kiep, verslaggevers Jules van der Wart op pad... in de buurt van Ellen van Lange, 800 meter hardlopen 1992. Het antwoordapparaat luisteren we af met uw klachten. Uw vragen over de media 035-677-6001. Geregeld klagen mensen op dat antwoordapparaat... over presentatoren, presentatrices, ook deze week weer. Maar uh, presentatoren op wie vaak kritiek is... trekken zich daar niets van aan. Neem Prem Radakishoum. Ik ben de beste. Dominique Wiesi bewees niet iedere avond dat ook slechte presentatoren werk kunnen hebben. We hebben mislukte mensen nodig, zodat iedereen kan zien hoe goed ik ben. Zelfs een natuurtalent als Prem kan nog een heleboel leren in het presentatievak. Straks antwoord op de vraag welke aspecten van het presenteren kun je leren. Verder even en Eddy met hun blik op de afgelopen sportweek. Uw vragen en reacties kunt u kwijt op het gastenboek deperstribune.nl. Alex Pastoor, coach van NEC. Goedemiddag. Goedemiddag. En hoe is het ermee na gisteren? Nou, redelijk goed. Maar uh, ja, er zit natuurlijk nog wel een uh, spoortje teleurstelling in het nou, lichaam. Wij praten nu, uh, lijkt dit cryptisch, maar het gaat over NEC Heerenveen. 2-4 ja. en rust 2-0 voor NEC. Hoe kan dat? Nou, voor mij was het... Uh... Ja, in mijn vak moet je natuurlijk ook uh, analytisch blijven... en uh, proberen je teleurstelling op een zijspoor te zetten. Dat lukt natuurlijk uh, niet altijd even goed. We hebben in de eerste helft uh, Heerenveen overklast... en eigenlijk vergeten de wedstrijd op slot te gooien... dus een uh, grotere score te bereiken dan uh, 2-0. En uh, in de rust hebben we ons voorbereid op een offensief van Heerenveen. Nou, dat betekent ook dat we uitstekende kleedkamer uitkwamen... grote kans hadden op, uh, op 3-0. Daar slaagden we dan niet in... En we werden al verder teruggedrongen. En uh, ondanks het feit dat het uh, wel helder was, uh, hoe Heerenveen zijn zaken aanpakte. Ja, wisten we heel slecht grip te krijgen op hun. Uh, heel veel kansen leverden het uh, niet op. Maar uh, ze, ze zijn uh, wel uh, dodelijk effectief vooraan. Ja, Bas ja, dos, drie keer. Ja, goede dag. Uh, niet voor niets. De topscorer van het land. Uh, maar dan bleef toch weer dat uh, zowel nadat zij 2-1 als 2-2 scoren, hadden wij uh, binnen de minuut een open kans voor de keeper. Ja, en dat zijn wel de momenten dat je onder de druk vandaan kunt komen. Ja. En uh, nou, dat, dat, dat lukt ons niet. Ja. Uh, supporter Mark van Os had Nijmegen gevraagd... waarom ging NSC op de counter spelen tegen Veen. Dat heeft drie punten gekost. Um, nou, De eerste helft hebben wij natuurlijk niet op de counter gespeeld. Nee, maar goed, die want toen is tweede... Heerenveen uh, niet van eigen helft afgekomen. En in uh, wat ik zei, de eerste tien minuten na de rust, was dat ook niet zo. Ja, en daarna moet je ook uh, natuurlijk wel wat credits hun kant op schuiven, Want zij willen die 2-0 voorsprong, uh, voorsprong van ons, willen zij het er niet doen. En ze dringen ons terug. En uh, de momenten dat we eruit kwamen, ja, dan moet je... Op het moment dat je scoort, dan kom je onder de druk vandaan. Dat ja. ons niet. Nee. En uh, ja, daar, daar moet je dan gewoon weer mee verder. Maar ja, je wilt uiteindelijk toch uh, je plaatsen met NEC voor de play-offs. Hè? Voor het hele uh, ja. ticket uh, dat naar Europa leidt. Nou, dat willen we ontiegelijk graag. En uh, daar werken we ook keihard voor. We hebben een heel aardige reeks neergezet... Uh, die ons uh, aardig in de goede richting heeft gebracht... Uh, maar voor de wedstrijd zei ik het al, en nu zei ik het weer... Uh, ik hoop dat we op die plek staan op het moment dat er 34 wedstrijden gespeeld zijn. En, uh, ja. Dus we hebben nog vier uh, cruciale wedstrijden voor de boeg. Zeker. En, en kijken wat de anderen doen vandaag. Groningen-Roda is ook wel interessant natuurlijk. Ja, je, je ontkomt er niet aan dat je naar anderen gaat kijken... Uh, maar er zijn wedstrijden die doen er steeds uh, ja. ontiegelijk veel toe. Ja. Je bent uh, nu coach van uh, van. NEC, maar je was uh, als speler ook verbonden aan Heerenveen eind jaren 90. Profcarrière begon trouwens bij Volendam destijds. En, ja, daar praat ik over. Negen, 89, hè, geloof ik. Ja. ja. Laten we even teruggaan naar 1990. Je eerste seizoen in de Eredivisie... waarin je in één klap een bekende voetballer in de Eredivisie wordt. Geen overtreding, vindt waar, terwijl het spel doorgaat. Steegman en begeleiders komen van de bank... waar daar pastoren geblesseerd ligt na dat contact met Jan Wouters. Even terugkijken wat daar gebeurt. Pastoor achter Wouters. En die wordt opgevangen met de elleboog. Boom. Nu staat Pastoor weer, dat wel. We horen Eddy Poelman, sport destijds. Ja, die elleboog schoot. van, je moest er zelf om lachen. Want je dacht, daar komt dat fragment weer. Ja. Ja. Vaak herhaald. Nou ja. weet, je, weet je inmiddels waarom hij het gedaan heeft, Jan Wouters? Je komt hem vandaag de dag weer gewoon tegen. Hij is trainer bij Utrecht. Ja, maar we hebben kort daarna ook contact gehad. Hij heeft zich uh, uitgebreid uh, verexcuseerd. Ook wat aangegeven wat, uh, wat voor redenen daaraan te grondslag lagen. Uh, Daarmee wilden we het overigens niet goed praten. En uh, ah. dat was maar beter ook. Ja, kun je het hem vergeven wel? Uh, ja, dat heb ik direct vergeven. Ja. Ik bedoel... Uh, Sport is uh, emotie en die emotie gaat ook wel eens de verkeerde kant op. Ja, nou ja, als je daar slachtoffer van bent, het kan het aankomen natuurlijk. Hè? Nou, ik uh, ben nu uh, heel erg uh, redelijk en dat was ik uh, een dag daarna ook. Maar ja. uh, het was uh, voorafgaand aan het WK, het was in maart 1990 en ik heb uh, de tweede helft me wel voorgenomen om uh, dat WK voor hem te gaan verzieken. Maar, uh, niet gelukkig. <laughs> ik heb hem niet teruggevonden. Nee. Oh. Nou, uh, Alex, uh, wij vragen onze gasten uh, vaak naar hun uh, sportmomenten van de week. Maar ik begrijp dat jij zo druk bent met de NEC... dat je gewoon geen tijd hebt voor andere dingen? Nou, ik heb, uh, ik heb natuurlijk wel tijd. Alleen, uh, ja, ik deel mijn tijd in naar, uh, naar mijn favoriete dingen. En uh, mijn favoriete dingen zijn mijn gezin en mijn werk. En, uh, en, en uh, daar hou ik het ook dan bij. Ja, dus puur uh, voetbal, voetbal, voetbal. En natuurlijk de familie, wat je zegt. Uh, ja, en ik wil, ik, ik, uh, ik kijk en lees en luister graag naar andere dingen, ook sport. Maar uh, ik kon me niet een fragment herinneren... waarvan ik dacht, dat ga ik nu eens uh, opnoemen als, uh, als item uh, wat ik ja, me voor wil brengen. Maar ik vroeg reen. me af, uh, ben je als trainer van NSC ook wel in staat... om gewoon de gebeurtenissen in de grote... We hadden het vorige uur, Sander van Horen, hè, correspondent in het Midden-Oosten. Zijn dat dingen waar je, wel, uh, waar je wel over hoort, waar je over leest... en waar je mee bezig bent? Ontwikkelingen in Syrië, Midden-Oosten, dat soort toestanden? Nou, zeker. Ik uh, woon een uh, behoorlijk eind van mijn werk af. Dat betekent dat ik uh, regelmatig in de auto zit. Oh, ja. Als ik in de auto zit... Uh, Luister ik vrijwel altijd naar de radio. En uh, meestal luister ik naar Radio 1. Dus dat betekent dat ik uh, van de, de meeste dingen in de wereld uh, prima op de hoogte ben. Ja. Ja, maar goed, je bent, bent sport vanavond, dus je bent eigenlijk ook voortdurend bezig met... De, de, de wedstrijd van gisteren is geweest. Wie is de volgende tegenstander? Wat moet ik, wat moet ik bekijken nu? Waar moet ik op gaan letten? Is, ja, nou, is dat het leven? Ja, letterlijk en figuurlijk. Uh, volgende week spelen we uh, tegen PSV. Uh, die hebben gisteren het gespeeld, dus daar kan je dan zelfs niet naartoe. Nee. De week daarna spelen we tegen RKC. En daar ga ik dan vanmiddag naartoe. Dus je moet ook nog even langs uh, Almelo uh, vandaag. Ja. Ja, maar ja, je zoon is erbij. Dat maakt het ook natuurlijk wel weer uh, ja, bijzonder. Hè? Hij uh, gaat in de meeste uh, gevallen, op het moment ja, ja. dat het mogelijk is... Dan, uh, dan doen we dit soort dingen met z'n tweeën. En dat, uh, dat combineert het nuttige ook met het uh, ja, aangename. Het was grappig, want vorige uur dus Sander van Horen... zijn vader Henk van Horen is een, een radioman, televisieman ook geweest. Uh, puur sang. Uh, ja, en vroeg ik, Henk, hoe gaat dat dan? Uh, hoe besmet je die zoon? Nee, dat, ja, weet je, ja, je pikt het mee omdat je thuis hoort, blijkbaar. Ja, daar is er niet zoveel ontkomen aan, hoor. Maar uh, het is ook zo dat uh, je van uh, begin af aan bij zo'n kereltje ziet... dat hij uh, bovenmatig geïnteresseerd is in deze sport. En uh, voor mij en, uh, en mijn vrouw was het uh, ongelooflijk leuk en mooi... en ook emotioneel om te zien uh, de eerste keer dat hij tegen een bal trapte. Uh, dat gebeurde voor ons in de tuin. En uh, ja, daaraan zag je meteen dat... Uh, uh, het voetbal, uh, ja, dat zit, dat uh, zit erin hè? Het zit in het lichaam, dat zit in dat de genen. Dat, uh, dat is, erg leuk en grappig om te zien. Ja. Ja. En, en wordt het er groter, denk je? Heeft die heeft hij techniek? Heeft hij? Uh... Nou, Al hij die heeft dingen die bovenmatig interesse voor de sport. Hij kan het ook wel. En of het ja. ooit een groter wordt. Ja. We zullen het zien. En eerlijk gezegd uh, maakt dat helemaal hè? niet uit. Uh, nee, als ja. hij maar een mooi, mooi gelukkig leven uh, krijgt. U kunt de hele week uw vragen en klachten over de media inspreken... op ons antwoordapparaat. Uh, pen en papier. Schrijf het nummer op. Leg het ergens neer in het blikveld. En spreek in als u iets hoort waarvan u denkt... hé, hey, dat ga ik even laten weten. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant... Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Bel namens mijn vader. Mijn vader is 82 en is gek van de televisie. Maar het jammer is dat hij gewoon, terwijl hij goed kan horen... een van de tien dingen niet meer kan volgen omdat de mensen zo snel praten. Die piek kon er steeds niet. Nou, die piek kon niet. Alles dat in het Engels moet worden aangekondigd, met name bij Veronica. Uh, we zitten in Nederland en laten we het gewoon in het Nederlands houden. Wie verloft de luisteraars van Radio 1 van onprofessionele mensen? Praten slecht Nederlands, maken slechte zinnen, stellen een vraag waarbij ze zelf al een hele inleiding hebben gehouden. Dus die vraag al min of meer hebben? Het hebben. Het is dus altijd uh, inkoppen de voor degenen die ze aan het interviewen zijn. Maar goed, ik ben een oud mens, dus ik luister naar Radio 1. Iemand moet daar iets over zeggen. Paul Leeuw. Het moet volgens mij zo snel mogelijk van de thuis verdwijnen. Het is te slecht voor woorden. Maar ik me aan erger, dat is dat er steeds meer mensen, uh, presentatoren, aldoor maar sneller gaan praten. Ik hem altijd verschrikkelijk aan het uh, programma Tsunaya, dat is van de VPRO. Die spreken allemaal door elkaar heen, dat is onvoorstaanbaar. En de gespreksleidster, die, uh, die grijpt nooit in. Premtime, die interviewt mensen van op, uh, die ze al op oudere leeftijd zijn. Uh, dat woord gebruikt, dat is gezeikel uh, antwoord en... Kan Het misschien anders, een beetje met e eerbied. En, en nou, dit verdraag ik gewoon nog niet. Max, antwoordapparaat 035 677 6001. Mariette Braspenning, goeiemiddag. Goeiemiddag, over Mariette. Jij coacht uh, vele presentatoren. En je hebt er nu een boek over geschreven met Jolanda uh, aan de Stegge: Presenteren Professionals aan het woord. Uitgegeven ja. bij Bertram de Leeuw. Uitgevers, wie coach jij? Ja, ha, dat is de meest gestelde vraag deze dagen, Govert. Een aantal presentatoren uit dit boek heb ik gecoacht. Zo is dat boek ook uh, ontstaan. Met een aantal mensen heb ik gewerkt. Een aantal mensen ken ik, heb ik mee gestudeerd. Um, maar behalve deze mensen coach ik ook ja. mensen voor wie het hun vak niet is. Nou, even uh, dus even een, paar, de... een paar gezichten, Marit, die in het boek voorkomen. Ja. Wie zijn dat zoal? Um, um, de mensen die in het boek voorkomen, um, ik noem even willekeurige volgorde, Matthijs staat op de cover, Jeroen Pauw, Prem di Kishun. ik hoorde daar net al een aantal mensen een ja. tal van opvattingen over hebben, Patrick Lodiers, Paul Witteman, Ach. de zilverrug van de televisie, Sacha de Boer, Andries Knevel, Tramhuis, Rick Niemann. Oei. Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen het keurkorps van de Oei. Nederlandse presentatoren. Ja, televisie praat je televisie. over. Ja, zeg, um, kun je dat leren, het vak van presentator op tv? Nou, wat, wat ik het mooie vind is dat mensen heel eerlijk zijn en heel openhartig over hoe ze het zelf geleerd hebben hoe ze zelf met vallen en opstaan op die plek zijn gekomen. Ja. Een Wilfred gené bijvoorbeeld, um, dat is iemand... en die zullen, dat zullen jullie allemaal en ook Alex Pastoor naast jou zich herinneren. Hij zegt over zichzelf, ik was heel irritant vroeger. Um, ik ben een paar keer verschrikkelijk mm. op mijn bek gegaan... en dat is voor mij heel goed mm. geweest. Mijn uitstraling, zegt hij, ja, die is nog steeds wel redelijk pedant. Ik haal nog steeds soms het bloed onder de nagels uit van, van, van, he, van de mensen ja. aan tafel... Ja. Maar het zorgt er wel voor dat in zijn programma dat er wat gebeurt. Ja, is dat een dus voorwaarde? Wat hij, heeft, wat hij geleerd heeft, is dingen bewuster toepassen. Ja, ja. ja, voorwaarde is absoluut bij een presentatie dat er wat gebeurt, govert. Dat ja. je mensen in beweging krijgt. En of dat nou irriteren is, hm. um, um, motiveren, enthousiasmeren, ontroeren, raken. Hm. Um, als een presentatie niets teweeg brengt, ja, dan moet je er niet gaan staan voor de nee. zaal of voor een camera of. Of tijdens een sollicitatiegesprek. Ja. Dan moet je ook die andere kant in beweging brengen. krijgen. Zeker. Maar ja, jij kunt mensen helpen. Want het is, kijk, een voetballer ja. begint niet gelijk op het hoogste niveau. Een presentator ja. kan niet de beste zijn op het moment dat hij nee. begint. Wat kun je hem nee. dan leren? Nee, dat was een Martijs ook niet. Een witte man vertelt eerlijk in het boek, ik ben van het scherm gehaald. Uh, Marcel van Dam heeft gezegd, ja. um, um, weet je, jij bent inhoudelijk zo goed... We gaan het opnieuw proberen. Nu is hij natuurlijk de anker hmm. van de Nederlandse televisie. Ja. Maar waar het om gaat... Neem bijvoorbeeld uh, wat ik zelf... Een, een he, ik heb even zitten denken bij de voetballers. Wie, wie, wat is mij bijgebleven? Je weet nog dat Gullit... houd het met al was het 1986, 1987... won de gouden bal. Hij droeg die dankspeech hmm. op aan Mandela. Dat ja. is een speech die origineel is. Um, die daardoor bijblijft. Hij onderscheidt zich. Het wordt persoonlijk. Daar moet je over nadenken. Dat bedenk je niet ter plekke. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat je kan leren. Ja, maar hoe kun je een presentator uh, persoonlijk uh, laten zijn? Wat, wat krijgt hij dan van jou uit de gereedschapskist? Nou kijk, uiteindelijk waar het om gaat bij een presentatie... en dat is wat mensen horen als ze jou horen... is dat iemand onder spanning zichzelf kan zijn. En dat is het moeilijkste wat je moet leren. Mm. Iets wat er heel ontspannen uitziet, um, daar is heel hard aan gewerkt... En dat is wat je in dit boek leert. In elf stappen hoe je tot een goede presentatie komt. Dat is heel hard werken. Voorbereiden, inlezen, kiezen. Um, weten wat je wil met een presentatie. Nadenken voor wie je wat zegt. Ja. Hoe gebruik je je stem? En wat is je uitstraling? En wat Want is je taalgebruik? Je wat is je taalgebruik? Zeker. Een hele mooie. Als je kijkt naar... Het, dat vind ik ook bijvoorbeeld het mooie in het boek. Je hoort echt Andries Knevel praten. Je hoort echt... Paul Witteman formuleren. Een Jeroen formuleert weer op een hele eigenzinnige manier. Hmm. Net als een, uh, een Matthijs van Nieuwkerk. Dat draagt allemaal bij aan een presentatie die persoonlijk wordt. Ja. En dat is wat je moet willen. Hoe vaak ik dit nog tegenkom. En misschien is dit dat in de voetballerij anders, dat weet ik niet. Maar dat een, uh, een medewerker of een directeur een oude powerpoint uit de kast trekt... en denkt, weet je wat, hmm. ik, kom er wel, ik kom er wel mee weg. Ja. Dat werkt niet. Nou dat werkt niet. Dan nou horen we Prem net zeggen, ik ben de beste... Ja. <laughs> moet je, ja. je zo'n attitude hebben om, om er bovenuit te klimmen? Boven het korps? Ja, ik denk wel dat je iets van, van omscheidenheid moet hebben. Hmm. Ja, dat denk ik wel. Iets van ja. de, be, be, maar wat hij, Prem heeft natuurlijk gedaan, wat, wat ik ook in mijn boek zeg... hij heeft wel de moeilijke beweging gekregen. En alle aandacht is op hem gericht. Ja. Ja, dat gebeurt er als je zegt ik heb een tien en niet als je zegt ik heb een zeven. Ja. Maar we hebben het boek even kunnen aanraken wie erin geïnteresseerd is. Ik meen dat het morgen uitkomt. Hè? Dan, uh, het de... komt morgen uit, het ja. is een leuk feestje. En, uh, ja, ik denk dat het echt voor iedereen de moeite waard is die we leren presenteren... Als een professional. Ja. Weet je, als ik zou willen leren voetballen... zou ik het ook het liefst van Messi hebben willen leren. Natuurlijk. Nou, ja. Ik, ik dank je wel, Marit de Braspenning. Een van de auteurs dus, uh, van het boek over uh, presenteren... dat uh, vanaf morgen te krijgen is. Dank je, Marit. Dank je wel, Covert. Dag. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl Alex Pastoor, trainer van NEC. Je bent er een paar keer bij betrokken. Uh, hoorde je Marit ook zeggen. Uh, ja, want Je kunt mensen iets leren. Uh, jij kunt voetballers blijkbaar iets, iets leren. Uh, heb je zelf trouwens ook mediatraining uh, gehad? Nee. Nee? Nee. Dus elke journalist beantwoord jij uh, geheel op, op gevoel en op eigen initiatief, uh, althans qua uh, uh, beantwoording. Je gaat niet met een kunstje dwijen. Nee. Of kunst. Nee, maar wat ik uh, wel uh, heb gedaan, is dat ik op de trainerscursus uh, uh, mensen heb ontmoet die. Uh, die zeg maar lesgaven. En uh, daar heb ik wel uh, ook nog regelmatig contact mee. Dus uh, op het moment dat ik op radio, op tv ben of uh, een interview uh, geef in, uh, in een tijdschrift, dan vraag ik wel eventjes of zij me af en toe feedback willen geven. Ja. En, en ben jij een trainer die dan uh, ook boos kan worden op, op verslaggevers die vragen stellen? Of geef je gewoon een antwoord? Nou, boos. Ik vind dat je uh, met elkaar bezig bent om. Uh, uh, ik, ik geef antwoord op de vragen die komen. Ja. Ik geef antwoord uh, op, uh, op het voetbal, op mijn club. Ik vertegenwoordig bij de club. Ik uh, communiceer daarmee uh, duidelijk met ook uh, de supporters. En iedereen die uh, de club waar ik voor werk een warm hart toe dragen. Uh, dus dat, dan neem ik me wel van tevoren voor welke boodschap ik wil verkondigen. En er zijn ook wel eens zaken waarvan ik me van tevoren voorneem. Uh, daar ga ik het niet over hebben. Ja. Schappig, want dat staat dus ook in dat boek presenteren. Hè. Weet, weet welke boodschap je over het voetlicht uh, wilt brengen. Hè. Wat is de kern van, van je eigen uh, verhaal? Maar daar denk je dus van tevoren ook nog even over na... in de, in de hectiek na een wedstrijd en tussen de ontmoeting van de pers. Uh, ja, en ik wil niet verzanden in... Uh, cliché-matige opsommingen nee. over hoeveel kansen er geweest zijn. En wij hadden meer procentbalbezit. En uh, als verhalen, die probeer ik te vermijden. Ik probeer wel uh, altijd de kern van de zaak weer uh, te komen en weer te geven. Ja, dat is soms uh, ja. Ja, niet altijd even boeiend. Maar dat is wel waar het uh, mij om gaat. Omdat de kern van het verhaal elke week weer terugkomt. Ja. En de uitslag is wel eens een keertje ook een ja. uh, kwestie van geluk of pech. Ja, nou ja, je, je hebt uh, collega's, dat weet je, uh, misschien wel beter dan ik... die dan uh, antwoorden van... dan heb jij waarschijnlijk een andere wedstrijd gezien dan ik... Hè, die de, dat, dat genre antwoorden geven. En eerlijk gezegd denk ik dan altijd... geef nou gewoon antwoord op de vraag die je hoort... en maak er niet zo'n wedstrijdje van. Of ga niet zo nee, in, in maar... discussie... Soms is dat wel moeilijk, omdat je uh, inmiddels verplicht bent om voor Eredivisie ja. Live en Studio Sport uh, direct ja. na de wedstrijd uh, je verhaal te doen. Dan, uh, dan heb je nog emotie. Nou, op dit moment heb ik dat zelfs ook nog, laat staan direct na de wedstrijd. Ja, heb jij nu nog het gevoel van uh, hoe god die wedstrijd gisteravond potverdeeld nou, had verloren en je... had niet nodig geweest? Uh. Ja, je moet ja. dat uh, wel even relativeren en, uh, en analyseren. En uh, op het moment dat je dat kunt. Ja. Ja, dan is het uh, ook maar voor jou een momentopname geweest... maar wel eentje waar je morgen weer mee aan de slag gaat moet. Ja. Maar zo direct naar een wedstrijd... ja, dan moet je ook je emotie proberen onder controle te houden. Ik vind ook dat je respect moet hebben voor de mening van een ander. Ja. Uh, maar die mevrouw die zei het net al heel terecht. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, voldoende mensen die ja. jou geen vraag stellen... maar eigenlijk al uh, een, een soort uh, statement. Ja. En hoe reageer je daar dan op? Nou, ik zeg dan letterlijk dat ik geen vraagteken in de zin hoor. Dus dan hoef ik er ook niets aan ja, toe te voegen. En oh. ik vind ook dat uh, de verslaggever recht heeft op een mening. Ja. Maar volgens mij staat hij direct na de wedstrijd uh, naar jouw mening te vragen. En ik vind dat ja. hij dat dan ook beter kan doen. Ja, maar misschien is dat wel een kenmerk van de sportjournalistiek. Het is heel erg erin geslopen, het, uh, het, het poneren van een stelling... in de hoop dat daar een weerwoord op komt... in plaats van min of meer een volwassen vraag. Nou, zo uh, durf ik dan niet te gaan. Maar ik vind uh, wat jij net terecht zegt... dat het heel vaak in een wel eens niet is spelletje ja. eindigt. En uh, op het moment dat je niet uitkijkt... en dat gebeurt nog wel eens als je vol in emotie zit... Ja, dan ga je jezelf voor allerlei dingen staan te verdedigen. En dat is ja. natuurlijk niet de bedoeling. Uh, want alle dingen die je tijdens zo'n wedstrijd doet... en ook in de voorbereiding op zo'n wedstrijd... die zijn met alle goede bedoelingen. En daar wordt 24 uur per dag keihard over nagedacht... En ook 24 uur per dag uh, keihard fysiek aangewerkt. Ja. En, uh, en sommige van die beslissingen pakken goed uit... en sommige ja. die pakken wat minder uit. Ja, je ja. Zei, maar, je, maar je zei net, ik ben dan emotioneel natuurlijk nog erg betrokken... bij, bij de afloop van, van zo'n wedstrijd, adrenaline, dat begrijp ik allemaal wel. Aan de andere kant uh, zit je in een functie, zal ik maar zeggen... die uh, net boven de troep uitsteekt. en uh, um, Zoals je van de minister-president in crisistijd mag verwachten... dat hij het volk gerust stelt, of... Uh, uh, volwaardig antwoord. Ja, misschien ja. mag je dat van jouw soort mensen ook verwachten. Jawel, maar ik weet niet of je wel eens naar interviews van mij luistert, maar ja. ik blijf... Nee, maar ik heb ook collega's van jou erg, voor ogen, natuurlijk. Ja. ja, maar ik kan niet ja. voor hun antwoorden. Nee. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar ik, daar ben ik uh, het volledig mee eens. Ik ja. vind dat je op het moment dat je van je spelers met name... Uh, rust en overleg verwacht... dan vind ik dat je dat zelf ook moet uitstralen. Ja. En uh, ik vind niet dat je moet uitstralen... alsof je nou de wijsheid in pacht hebt. Nee. Maar uh, op dat moment ben je wel de spreekbuis... van de gehele technische en medische staf. En uh, op dat moment verwoord je wat wij hebben overwogen... Ja. en welke beslissingen we hebben genomen. En ook de beslissingen waar je wel eens blij om bent. En beslissingen waarvan je achteraf kunt zeggen... Zeggen, nou, misschien hadden we dat anders moeten doen. Ja. Maar ja, dan heb je al kennis van datgene wat daarvoor gebeurd is. Ja. En op het moment van beslissing nou ja, zeg je... Kijk, niet... je mag in jouw antwoorden emotie en kleur horen. Daar is niks mis mee. Uh, maar ja, ik zou altijd zeggen, hou het volwassen hè, en hou het... Uh... Uh, compleet? In je, nou, ik ben in je daarom. Uh, uh, ja. ja, ik ben daar om uh, met name een analyse te geven. Ja. En ik vind wel, en dat, dat, dat, dat is ook sport, dat uh, een heleboel gevoel daar, uh, daarbij hoort en gevoel. Dus op het moment dat je daar uh, onverbloemd uh, iets kunt weergeven, dan is dat wel hele mooie televisie Fijker. of radio. Want ik vind wel dat het erbij hoort. Nee, nee, nee laten we zeggen. Ronde bewoordingen zijn niet, uh, niet verboden. Maar uh, net iets boven het, uh, nou ja, misschien het straatniveau zo, oh, en, zo. En het kan ook ja. uh, zonder daarbij in een weliswaar niet spel ja. met de verslaggever te geraken. Ja, ja, maar goed, dat hoeft ook niet, want die verslaggever is jouw vervoermiddel tot de oren van de ja. luisteraar. Dus... eens. <laughs> hij hij er staat er alleen maar met een open microfoon. <laughs> ja. En doet als het goed is zijn werk. In dit geval Gio Lippens. Gio geen interview met de renners, want die zijn gewoon onderweg. De goldrace is begonnen, hè, voluit. Ja, de goldrace is volop bezig. En af en toe dan wil je dat wel eens even zo'n renner even op de fiets vragen van hoe het er nou mee is. Want we kregen net vanuit de koers. Je moet je voorstellen, we hebben nog geen beelden vanuit de koers, maar via de radio en via andere media zoals Twitter krijgen we af en toe wat meldingen. Kregen we de melding dat Wout Poels het moeilijk heeft in het peloton. Het peloton is zo'n beetje half koers. Is op de Kamerrecht aangekomen. Dat is de langste klim van Nederland vier kilometer lang zo'n beetje in de richting van Vaalschade, daarboven daarbij bij het Feilenorbos. het meest oostelijke puntje van het parcours en daar werd gemeld dat Wout Poels moest lossen uit het peloton. Nou zijn we natuurlijk erg benieuwd of dat een ja, schijnmanoeuvre is of die toch misschien eventjes van plan was om bij de ploegleiderswagen langs te gaan of dat die het echt moeilijk heeft we zullen het zo meteen weten als we ook daadwerkelijk in de koers daar zitten, we hebben de man op de motor natuurlijk erbij zitten straks vanaf twee uur en we hebben dan natuurlijk ook tv-beelden, dan weten we exact wat er gaat gebeuren. Maar het zou geen goed teken zijn. Want Wout Poels was een van die mannen waarvan we dachten... dat hij goede benen had voor deze Absa Gold Race. heeft goed gereden in de ronde van het Baskerland. En hij is toch wel een van de mannen waarvan we veel verwachten. Vooral met die explosieve stijle aankomst op de Kouwberg hier straks. Tegen een uur of vijf. Wout Poels dus gemeld in de problemen. Ik hou nog een licht voorbehoud. Maar dat is eigenlijk het enige echte nieuws uit de koers. Want voor de rest is er nog steeds een kopgroep met één Nederlander. Met de Kreder. En de voorsprong van die kopgroep op het peloton is 11 minuten. Zodanig nemen we de sportwijk onder de loep met Evert de Napel, Eddie Poelman, maar eerst langs de Vliegende Kiep. Hij zoekt legendarische medailles en Olympisch geluk. Olympisch geluk, de Vliegende Kiep. Verslaggever Jules van der Wart. Ik ben nog steeds bij Ellen Verlangen en ik zie een heel groot schema met een jaarplanner: uh, Moskou, Düsseldorf, uh, Birmingham. Uh, je hebt aardig wat te doen, uh, Ellen. Wat, wat doe je tegenwoordig? Ja, ik werk bij Global Sports Communication en um, mijn functie is eigenlijk tweeledig. Ik ben deels de atletenmanager en deels ook wedstrijdorganisator. En vooral dat laatste, daar hou ik me de laatste jaren het meeste mee bezig. Over een paar weken hebben we uh, de Diamond League van Shanghai. Daar. Uh, maak ik deel uit van de organisatie. We hebben de FBK Games waar ik het deelnemersveld samenstel. Dat is een week na Shanghai, dus ja, het is hartstikke druk. We lopen hier door de gang. Ik zie allemaal foto's van mensen die iets gewonnen hebben of die jullie begeleiden. Dat zijn inderdaad allemaal mensen die wij begeleiden, maar die ook medailles hebben gewonnen. Ja. En wat zie ik aan het eind van de gang? Ja, daar hangt een schilderij. Dat uh, van mij. <laughs> dat is wel een grappig verhaal, want uh, Jos Hemmers heeft dat ooit gekocht. In 92 en dat was mij ook aangeboden. En ik dacht, ach, wat moet ik nou met een schilderij van mezelf? Toen heeft Jos het gekocht, en nu zie ik het elke dag omdat het hier hangt. Nou, denk ik zelf ook wel, hoe heb ik dat ooit niet kunnen doen? Want uh, ja, is toch leuk om te hebben? Ja, is dat dat je net over de streep bent of de vlak voor? Um, ja, dat is net dat moment van laten gaan. Het mooiste moment ook, hè? Ja, eigenlijk wel. Wat heeft het je opgeleverd, los van deze baan? Ja, heel veel. Een Olympische Medaille levert je natuurlijk heel veel op. Ik bedoel, een schat aan levenservaring en gewoon zoveel waar je mee te maken krijgt als mens. Wat je tijd, normali, normaliter natuurlijk niet, uh, niet mee krijgt. Dus ja, echt onnoemelijk veel. die carrière voor jou, dat is echt bijzonder. Is nog nooit een Nederlander geweest die sneller is geweest, hè? Nee, dat klopt. Nog niet bij de vrouwen, maar ja, hopelijk gaat dat een keer weer gebeuren. Want dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Hebben we nodig in de atletiek. Wat verwacht jij dan van de komende spelen? Want ja, die staan ook weer voor de deur, nog drie, vier maanden. Wat verwacht je van de Nederlanders met atletiek? Ja, we hebben een aantal goede Nederlanders. En uh, kijk, een medaille in de finale plaats bij de Olympische Spelen dat is niet zo simpel. Hè? Ik bedoel, er zijn uh, zoveel landen die uh, atletiek doen. Dat, um, ja, dat, dat is gewoon echt heel erg lastig. We hebben een aantal goede atleten, maar of die de finale halen of die medaille halen, ja, daar is natuurlijk even de vraag. Is er een kans hebben? Nou, er zijn er wel een aantal die gewoon goed bezig zijn. Als je ziet hoe uh, Rutger Smit en Erik Kadee, hoe die ervoor staan. Bram Sommers op de goede weg. Yvonne Hak, die heeft in 2010 natuurlijk uh, zilver gehaald bij de EK. Vorig jaar een moeilijk jaar, maar die is ook weer op de goede weg. We hebben niet een hele grote, brede ploeg van mensen die kans hebben op medailles, maar... Uh... Zien. Hoeveel Nederlanders begeleid jij? Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Jullie kantoor? Ja, nee, het gaat niet om mij persoonlijk inderdaad, want dat doen we allemaal eigenlijk met mijn collega's samen, maar um, ik weet het niet eens hoeveel Nederlanders. We hebben zoveel atleten en daarvan ook een deel Nederlanders, maar het is niet dat ik elke dag tel. Je maakt veel vlieguren, denk ik, hè? Je bent vaak weg. Hoe zit je agenda eruit tot te spelen? Ik ben veel weg. Ik ben de komende weken ben ik voornamelijk aan het werken aan Shanghai en Hengelo. Dan ga ik voor Shanghai, moet ik nog even naar Qatar. Want uh, Doha, dat is de eerste Diamond League. Na Shanghai en Hengelo um, begint dan eigenlijk de rest van het seizoen. Ja, dan moet ik zelf ook even op mijn agenda kijken. Maar dat is waarschijnlijk Rome. Um, eventueel Oslo, New York. Maar ik ga ze ook niet allemaal doen. Dus ik moet even kijken. Wat maakt het beroep zo mooi? Dat je met atleten bezig bent of met organisaties? Nou, in eerste instantie zou ik zeggen atleten. Want dat vond ik echt heel erg leuk. Maar de laatste jaren... Um, merk ik wel dat ik dat een beetje aan het loslaten ben. En dat mijn collega's daar iets mee overnemen. En dat ik nu meer bezig hou met west en, organisatie. en dat vind ik ook heel erg leuk. Dat vind ik een hele leuke kant. Om gewoon een zo goed mogelijk deelnemersveld neer te zetten. En ook allerlei randvoorwaarden daaromheen. Uh, gewoon goed te regelen. Dat vind ik erg leuk. Hengelo, is dat een beetje speciaal voor jou? Omdat jij uit die regio komt? Ja, dat is super speciaal voor mij. Want Dat was al speciaal toen ik atleet was. Toen vond ik het echt onwijs mooi dat er zo'n grote internationale wedstrijd in feite in mijn eigen regio plaatsvond. En nu ik in de organisatie zit, nu ik dus het deelnemersveld samenstel, vind ik dat ook leuk. Dat doe ik al de laatste paar jaar en dat vind ik echt heel mooi. Ik weet wel dat Carloes een keer was en zijn zus en eh, noem maar op, jaren geleden. Maar wie zijn nu de attracties? Ja, ik ben nog druk bezig met het deelnemersveld. Dus ik kan nog weinig namen geven eigenlijk. Dat moet nog uh, gebeuren. Eentje toch wel? Nou, iedereen weet denk ik al. Want dat heeft al in de pers gestaan. Oscar Pistorius die gaat komen. Dus dat is wel leuk. Waarom juist hij? De man met de kunstbenen. Het... Ja, dat klopt. Hij is een, um, ja, een bijzonder atleet, denk ik. Uh, hij heeft laten zien dat hij heel wat kan overwinnen. En, en op topniveau kan presteren. Hij wil zelf ook graag in Hengelo lopen. Dus uh, vandaar. Spreek je weer. Ja. Zul van der Wart in gesprek met Ellen van Lange. Te gast heet u op de perstribune Alex Pastoor, trainer van NEC. Uh, Alex, is dat wel een droom van je uh, geweest om voetballertrainer te worden? Hoe, hoe zat dat? Voetballer sowieso. Uh, ja, als klein kind uh, droom je veel. Als volwassene trouwens ook. En uh, ja, als je dan uiteindelijk uh, profvoetballer wordt, eigenlijk ben je het al... Uh, wat jouw eerste club was? Volendam. FC Volendam, ja. ja. Die heeft mij uh, voor het eerst de kans gegeven. Ja, dan uh, realiseer je dat op, dit, op dat moment uh, niet zo erg. Maar uh, niet zoveel later al wel. En, uh, en ook nu heb ik uh, dat ik uh, wat dat betreft... Uh, uh, dat klinkt misschien overdreven, maar echt tevreden en dankbaar ben... met het werk dat ik mag doen. Bij NEC nu? Uh, ja. ja. Uh, en blijf je daar ook bij NEC? Nou, voorlopig wel. Dat, uh... Nog een jaar? Nou, ik heb uh, vorig, jaar een, uh, vorig seizoen een uh, contract voor twee ja. jaar getekend. En uh, ik ben uh, ja, vast van plan. Maar uh, ik, ik denk helemaal aan niets anders dan, uh, dan sowieso hier blijven. Ja, ja, ja. Zeg maar, uh, je zei net, ja, uh, als je begint zoals profvoetballer bij Volendam... dan realiseer je dat niet. Pas later wel. Wat realiseer je dan? Wat, wat, wat, ik bedoel, wat gebeurt er dan met je? Wat voel je? Uh, nou... Ik denk dat in, uh, als je wat ouder wordt, dat je, dan, uh, je maakt steeds meer mee, je doet steeds meer ervaring op. En uh, uh, veel mensen die uh, komen pas tot genieten in het leven, op het moment dat ze uh, geconfronteerd worden met iets heel ernstigs, meestal is dat uh, ziekte en of dood. En dan opeens realiseren ze zich van laten uh, van het moment zelf genieten. Nou, mijn vrouw en ik, die al behoorlijk uh, lang bij elkaar zijn... die hebben uh, gelukkig uh, het vermogen altijd gehad om dat niet nodig te hebben. Dus dat betekent dat je al vrij snel in je carrière ja, blij bent... dat je überhaupt uh, uh, aan je favoriete sport uh, kan deelnemen... terwijl je er ook nog voor betaald krijgt. Ja, ja dat is mooi. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad van je hobby, je beroep maken. Ja, maar, letterlijk. Maar, maar dan word je ook nog trainer. Ja. Uh, dat is blijkbaar ook een, een, een ambitie. Je wilt dat graag. Nou ja, ik heb, uh, blijkt zeker achteraf, dat altijd wel een klein beetje in me gehad. Omdat ik uh, ja, altijd naar meer keek dan alleen maar het resultaat van de dag. Altijd kijken naar, uh, niet alleen naar vandaag, maar ook naar morgen. Dus uh, ja, vanaf het allereerste wedstrijdje dat ik speelde uh, in mijn dorp, SV Schorel tegen Egmondia, uh, schreef ik in een schriftje de opstelling al op en oh ja. Ja, dan uh, ben ik toch bang dat, dat het er al, uh, al vroeg in zit. Al, al, al, ben je ook al aan het anal analyseren, bekijken waar ging het mis, waar ging het goed, hoe kan het beter? Nou, dat, dat is misschien zo? wat overdreven, maar in dat schriftje stond al gewoon de opstelling. Ja. En Zoals het hoort met de keeper onderaan en de spits bovenaan in een keurige 4-3-3 formatie. En dat heb ik eigenlijk uh, van al mijn wedstrijden totdat ik, uh, ja, ik denk 16, 17 was, heb ik dat gedaan. Ja, dan nou, heb je een enorm uh, archief. We horen net van Marit de Braspenning, presentatoren kun je uh, meestal doorgaans beter maken. Hoe maak jij voetballers beter? Hoe doe je dat? zijn ze überhaupt beter te maken? Oh, zeker. Of is het alleen maar bijslijpen? Nee, nee. nee. Ik denk dat uh, als je puur over technisch-tactische dingen praat, dat het heel belangrijk is dat je goede jeugdtrainers hebt. Dat je het, het allerbelangrijkste is, we hadden het net over mijn zoon, dat je intrinsiek optimaal gemotiveerd bent. Dus dat je het gewoon echt heel erg leuk vindt. Dat je ook bovenmatig interesse hebt voor het vak en voor de sport. Um, mijn uh, stelregel als trainer is dat je ja, je moet wel proberen zoveel mogelijk te weten over, over de sport zelf. Ja maar ook over de mens. Uh, maar het is nou de kunst om dat uh, in hapklare brokken te vertalen... naar je speler. En alles wat je weet moet je niet op die speler gaan projecteren. Je moet het moment kiezen waarop je iets vertelt. Je moet ook uh, de hoeveelheid informatie die je ja. aan de speler wil doorgeven... moet je op een goudschaaltje wegen. En je moet ook de vorm waarin je de informatie aanbiedt... moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Dus... Nou, en ik denk dat het allerbelangrijkste voor een speler is... Uh, dat hij een groot zelfbewustzijn heeft. Ja. Dus dat hij weet waar hij het voor doet. En, uh, en dat hij op een gegeven moment ook weet wat er van hem gevraagd wordt. Ja, een groot vertrouwen ook, ook in de persoon die tegenover hem staat. Hè? Ik bedoel, hij moet zich ook in een veilige omgeving voelen. Ja, nou, ja. je lepelt de woorden wat zo verdor... in de mond. Vannaam, ja, want... ja, ja, nee, maar dat is wel wat ik zou willen als, ik, als je mijn trainer was. Ja, ja nou, dat ja. is het voordeel natuurlijk als je zelf gevoetbald hebt. Ja. Uh, weliswaar niet aan de top, maar uh, toch in de eredivisie. Ja, en dan weet je dingen die je eruit pikt die ja. uh, van jou van belang zijn. Maar ook dingen die je zelf gemist hebt. Nou, en ik vind, ik heb heel veel vertrouwen in al mijn spelers. Van de eerste tot de laatste. En uh, dat probeer ik ook uh, aan ze te laten blijken. Niet vertellen, maar laten blijken. Altijd, uh, Alersond en Thijssep, het wekelijkse onder ons zit. Tussen de sportverslaggevers Evert ten Apel en Napel en Eddy Poelman. Met hun kijk op de afgelopen sportweek. En ze leggen dan ook uh, een wedje waar u weer iets mee uh, kan winnen. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Goedemiddag, Evert hier in de Gelre Dome in Arnhem. Uh, goedemiddag, bonjour zou ik zeggen. Eddy, heel even in uh, Parijs, waar ze trouwens ook uh, vanochtend een, uh, een marathon uh, hebben moeten lopen. Uh, heb je gekeken? Ik heb niet gekeken, maar ze zijn voor Goeie. negen losgelaten op de champs Élysées en om dan de binnenstad snel te ontruimen, zijn ze snel naar het Wadden-Boulogne gestuurd. Zeker niks meegekregen, hè, gisteravond, van de Nederlandse competitie? Ik uh, heb helemaal niks meegekregen, want uh, ik heb hier natuurlijk voetbal gekeken. Hè? Ja, wat was daar voor voetbal? daar was de finale van de Coupe de Ligue. Nou, die verlenging met 1-0 gewonnen door, door Lyon. Maar over twee weken is hier de finale van de Coupe de France, de Franse beker. En daar staat een derde klas amateurvloeg in. Nou, que Villy uit Bretagne. Dat is een heel klein clubje. De supportersvereniging past makkelijk in een minibusje. En, maar die kunnen dus eventueel <laughs> langs allerlei omwegen de Europa League halen. Dus het wordt steeds gekker. Nou, nah, het is niet te geloven. PSV-AZ 3-2 in de laatste seconde. Twente-NAC 2-2 in de laatste seconde. Die scheidsrechters, die moeten toch wel heel zeker zijn van hun klokjes. Want beide keren had ik de indruk dat ze over de drie minuten extra tijd heen waren. Hoe zit het ook weer precies? Het is minimaal geloof ik, hè? Ja, ja, ja. Ze, ze hebben zich uh, ingedekt toch naar de ervaringen in Groningen van uh, van, van Boekel een jaar geleden oh, ja. of zo. Dat ja. het minimaal uh, enzovoort is. Uh, dus uh, ze kunnen eigenlijk, uh, nou ja, uh, ze uh, zijn Nee, niet op te pakken. Ah, ik zal straks wel winnen thuis van de Graafschap, dus die uh, worden fluitend kampioen, lijkt mij. Nou, dat is leuk voor de burgemeester van Amsterdam, toch? Kampioenfeest ja. op uh, koninginnendag. Ja, dat lijkt me een, een, een puinhoop te worden daar. Hey, heb jij ook nog iets meegekregen van uh, de grote prijs van China? Uh, nou, ik, ik heb gezien uh, dat uh, Rosberg die gewonnen heeft, maar ik moet ja. altijd zo lachen, want die Grand Prix bij, uh, bij één spat regen worden die uh, onderbroken. Het lijken de Nederlandse spoorregen wel, of nog erger. En verder uh, hebben ze bij Ferrari een monteur die uh, 25 miljoen per jaar verdient. En als iedereen er even ondergelegen heeft, dan winnen ze. En als hij er niet ondergelegen heeft, dan komen die auto's helemaal niet aan. Ja, dat klopt allemaal. Maar nog even dit. En Mercedes, want daar rijdt Rosberg voor. Voor eerst ah, okay. in 1955 weer een overwinning. Schumacher rijdt trouwens ook voor Mercedes, die is uitgevallen. Maar uh, ik uh, ga zometeen dus kijken naar de nieuwe linksback van het Nederland zelfval. Vind ik bij Vitesse Butner. Die heb ik donderdagavond gezien. En dat is echt de beste op die plekken. Die moet gewoon mee naar, uh, naar TK, lijkt mij. Want Pieters is geblesseerd en voor de rest is er niemand daar. Bel jij Bert of doe ik het? Ik regel dat wel even met Bert van der Brom is het trouwens met mij eens, maar dan moest ik het zeggen. Nou, bij deze is het gemeld. Buetner in nou, oranje. Mijn steun heb je. Ja. Hé, hey, uh, Champions League, komende week? Uh... Uh, ja, natuurlijk. Bayern, Real, Wedden we daarop? op? Uh, laten we dat maar doen, want uh, nou ja, Bayern wordt geen kamer. Real trouwens ook misschien niet, maar uh, nou, zeg het maar. Ik zet mijn geld op Bayern, want die hebben gisteren 0-0 thuis tegen Mainz gespeeld, maar hun sterfspelers gespaard. Robben deed wel mee. Maar niet echt opvallend, maar Laam deed niet mee en Ribery deed niet mee. Dus ik zet mijn geld op Bayern. Dus uh, Rob wint van uh, Ronaldo. En uh, ja. wat doen we met gelijkspel? Uh, mag jij erbij hebben? Nou, dan ben ik je erkentelijk. Oké, okay. gaat Odevoort, uh, Gabriel Toor. U kunt, als u dat wilt, meewedden met uh, Eddie en Evert. En daar uh, zet een uh, prijs op uh, op het winnen van de weddenschap. Een Perstribune Evert en Eddie t-shirt. Ik geloof dat het stand 11 voor Eddie is en 8 uh, voor Evert. En de winnaar van t-shirt vorige keer is Winu Bikari uit Amsterdam. Het schijnt dat het shirt er zo spoedig mogelijk aankomt. En deperstribune.nl, daarvoor kunt u dus uh, wedden met Evert en Eddie. Om zo'n uh, mooie t-shirt te kunnen verwerven. Ja, overal staan de prijzen op. Alex Pastoor, trainer van uh, NEC. Uh, je bent heel veel met voetbal bezig. Wie wordt er kampioen dit jaar? Ik heb vorige week AZ gezegd. Uh, niet alleen omdat ik uit de buurt van Alkma kom en het, uh, en het hun wel erg gun. Maar vooral omdat ik vind dat zij uh, het gehele seizoen al spelen als een kampioen. En uh, um, Dat vind ik van de andere ploegen niet. Nee. Maar voortschrijdend inzicht... Al is het maar een week later. Maar ik heb uh, Ajax vorige week aan het uh, werk gezien uh, bij Herenveen. En, en uiteraard uh, wel eens op tv. Maar ik vind dat die op dit moment uh, de indruk wekken dat ze met de flair spelen. dat bij Ajax past. Ja, zeg, jij, jij bent nu trainer van NEC. En uh, heb je dan ook ambitie om te zeggen. Ik wil wel de grootste club in Nederland nog eens uh, onder mijn hoede nemen? <laughs> dat is wel zeker, ja. Ja. ja, ja. Ja, en welke is dat? Nou, ik vind dat er... Uh, je hebt uh, drie hele grote clubs in Nederland. En uh, ik vind dat, uh, dat Twente, AZ en Heerenveen daar, uh, daarbij gekomen zijn. Maar de klassieke trop, top drie, dat, uh, ja, dat blijven de grootste clubs. En dan met name Ajax en Feyenoord. Dat, uh, dat zijn de grote clubs. En ja. dat zal, uh, denk ik, nooit veranderen. Nee, en daar, daar zou je graag een keer trainer van willen zijn? Ja, kijk, ik, heb, uh, ik kom uit de buurt van AZ. Daar heb ik jarenlang met mijn vader op de tribune gestaan en gezeten. Dus dat vind ik een fantastisch mooie club. Ik heb bij Heerenveen gewerkt. Daar heb ik uh, veel geleerd en veel genoten. Daar zou ik wel eens trainer willen zijn. En uh, van Ajax en Feyenoord zou ik uh, net zo graag uh, trainer willen zijn. Ja, ja. En, en, en denk jij nu, uh, en, en zeg je dat misschien niet hardop... ik ben eigenlijk net zo goed als Frank de Boer... Nou, veel beter natuurlijk. <laughs> nee, ja, goed. Uh, ik, ik, kijk, uh, ik kijk naar. Ja, maar je kunt het vergelijken, hè? We zeggen de manier waarop hij met een elftal speelt en omgaat en hoe hij daarmee werkt en hoe jij dat doet. En hoe, hè? Ja, zeker. Wat dat betreft probeer ik ook uh, zoveel mogelijk altijd, uh, niet alleen vriendschappelijk, maar ook uh, qua sport, uh, veel contact te hebben met collega's uit dezelfde bedrijfstak, ja. maar ook uit een andere. Uh, niet alleen om. Uh, omdat ik het leuk vind en soms gezellig... maar ook om uh, proberen aan elkaar eens uh, wat ervaringen uit te wisselen... Uh, waar je gewoon beter van wordt. Ja. Ja, nou ja. Je moet nog een jaartje blijven, begrijp ik. Nou, dat doe en, ik heel graag, mag. hoor. En ja, uh, mag. ik kijk niet zozeer naar het uh, per se trainen van andere clubs... maar als ik het naar mijn zin heb en ik bereik mijn eigen top... Wie is jouw voorbeeld? Heb je een voorbeeld? Oh. Uh, nee, ik heb geen voorbeeld. Ik uh, heb wel dat ik uh, wenger bij Arsenal en Ferguson bij, uh, bij Manchester United. Dat vind ik wel uh, niet alleen prachtig beleid. Maar dat die mensen het ook zo lang volhouden ja. op zo'n vooraanstaande positie. Dat vind ik wel uh, prachtig. Hoe zou zien. dat komen? Hè? Dat die mensen daar gewoon decennia lang kunnen blijven. Uh, uh, Ferguson bij Manchester. Ja, 30 jaar zo Nou, Nou, Ik denk dat het vooral te maken heeft met uh, de directies van beide clubs. Maar je kunt uh, natuurlijk niet ontkennen. Ze zullen er alle twee uh, ook wel iets van gemaakt hebben, denk ja. ik. En, en, en, en de goede staf natuurlijk. Hè? Want de mensen die het veldwerk doen... Ja, die moeten ook uh, echt gewoon erg goed zijn. Nou, denk ik. Nee? volledig mee eens. Ja. Ja. Nou, ik wens je veel plezier vanmiddag met zoon in, uh, in Almelo. U zit wel. erop, uh, Alex Pastoor. <laughs> ik wens je veel succes met NEC. Dank je wel. Op naar de play-offs. Hè? Zou het zou leuk hopen. zijn. Tegen ja. Vitesse? Dat is het mooiste Dit natuurlijk. Dat zou het nog mooier zijn. Ja. <laughs> Volle bak. Ik wens je een plezierige middag en ik wens u een mooie middag bij de collega's van langs de lijn, natuurlijk met het wielrennen, de Gold Race en met onder andere Ajax de Graafschap. Tot een andere keer. Hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het Rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio de heer Van der Rijden, voorzitter van de NOS. Verwacht dat het kort geding tegen de. Ja, hier houdt de tekst op. Dat is dan toch heel jammer. Dus tot zover de berichtgeving. Voorlopig maar even over de media. Meer informatie ga naar www.omroepmax.nl. Exclusief in Studio Itzarda. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen.